10 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn 41 kinderen gered die door terroristen naar Pakistan werden gesmokkeld. De kinderen zouden worden getraind tot zelfmoordterrorist. Volgens het Franse persbureau AFP werden de ouders van de kinderen voorgelogen. De kinderen zouden in Pakistan cursussen krijgen. Ze vertelden niet dat de kinderen zouden worden geheersenspoeld om later zelfmoordterroristen in Afghanistan te worden. De kinderen van 6 tot 11 jaar zijn inmiddels weer terug bij hun ouders. De Afghaanse politie heeft vier verdachten opgepakt.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 Het Rode Kruis onderhandelt met de Syrische regering en de oppositie over een wapenstilstand. Het bestand moet het mogelijk maken om noodhulp te bieden. De poging om het geweld te stoppen komt op het moment dat er rond de stad Homs juist meer tanks en troepen zijn gezien. Opstandelingen zijn bang dat het regime harder gaat optreden, omdat er op 26 februari een referendum is over een nieuwe grondwet. Het heerst toenemende bewolking, gevolgd door regen... minima van 8 rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgenochtend wat regen, middags wat zon... en bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn met geo Lippens. Goedenavond, tot 11 uur zijn we bij u met het actuele sportnieuws van vandaag. En praten we na over de sport van het afgelopen weekend. En wat voor weekend. Sven Kramer zorgde gisteren voor de bekroning van een prachtig wereldkampioenschap. Vijf keer wereldkampioen allround. Iedereen gaat staan hier. Fantastisch gedaan Sven Kramer. Hij wijst, hij kijkt, hij is de baas. De afgelopen weken werd er volop gespeculeerd over de toekomst van diezelfde Kramer. Ligt die toekomst wel bij de TVM-ploeg? Zometeen de baas van dat bedrijf daarover. En precies een week geleden leek het nog geen crisis in Doetinchem. Trainer Andries Uldering hoefde niet te vrezen voor zijn baan bij de Hekkensluiter. Zo verzekerde de directeur Henk Bloemers van de graafschap. De nou, het bij onze cultuur hoort, weet ik niet. Maar dat is wel in het verleden is natuurlijk anders gebleken. Dat het niet bij onze cultuur hoort. Maar we hebben nu afgesproken dat we absoluut niet in paniek gaan raken. Ondanks dat we nu toevallig op de laatste plek staan. Nou, ondanks die mooie woorden staat de trainer nu toch gewoon op straat. De club en Ulderink zijn in goed overleg uit elkaar gegaan, zoals dat heet. Straks hoort u alle betrokkenen. En een ontketend FC Utrecht was gisteren veel te sterk voor AZ. Een mooi verjaardagscadeau was dat voor Mihai Menezu, de oudspeler... die door een ongeval in een rolstoel belandde. Wanneer hij het team komt steunen, dan maakt dat veel los. Als je wat met Utrecht hebt en je hebt, uh, en je hebt wat met de mens Mihai, dan raakt het je. En als die er is, ja, bij spelers uh, roept dat... iets extra's op, Maar dat is niet geforceerd, dat is gewoon omdat het vanuit hem komt en omdat de club het graag wil. Later een reportage over het Mihai Nezu Gala vanavond in Utrecht. Dat alles en nog veel meer in deze uitzending van Langs de Lijn.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 En we gaan komende week gaan we met elkaar verder praten over de inhoud van het contract. Ja, oké, okay, maar uh, in die periode heeft hij er wel iets over gezegd, naar buiten toe. En dan gaat het toch om van: nou ja, het ik zou wel het weg kunnen gaan met TVM. Dat heeft met faciliteiten te maken, misschien een beetje met geld. Hoe luistert u daar dan? Denkt u dan niet van: hé, hey, dat is de volgens afspraak als ik het voorgaande beluister? Nee, dat is wat mij betreft nog steeds conform de afspraak. Omdat tijdens een WK weet je, er is veel pers, er is veel media. Dus die gaan er naar vragen. Maar kun je andere antwoorden geven? Natuurlijk nou, ja, kan dat, maar ik, ik vind dat hij dat netjes gedaan heeft. En hij laat ook merken, ik wil heel bewust, 100 procent een goede keuze maken richting Sochi. Ik ga dat heel goed overdenken en heel zorgvuldig doen. En als hij dan straks zegt, ik kies voor TVM, dan zijn we weer twee jaar aan elkaar vast. En dan gaan we ook 100% met een volle overtuiging richting Sochi. En ik vind het alleen maar goed dat een tosporter zegt, met zijn korte levensduur... ik ga eens goed om me heen kijken, dat mag. En ik denk dat het uiteindelijk wel goed zal komen wel goed zal komen? Ik verwacht het wel, ja. Wat is het spel dan, naar buiten toe, van Kramer? Nou, ik weet niet of het spel is. Uiteraard heb ik Sven er al over gesproken. Uh, maar... Gesproken? Gezegd van, waarom doe je dat nou? Nou, nee, gewoon, uh, we zien elkaar volgende week. En dan uh, knikt hij nou maar, wij zien elkaar volgende week. En het is, denk ik, voor ons geen spel. Maar het hoort bij contractsonderhandelingen. En ja, dat duurt altijd een paar weken. Dus het, het is voor mij niet nieuw. Ik schrik er ook niet van. Uh, en er zijn kansen genoeg. Maar dit is onze koers die we heel graag uitzetten. We willen dolgraag door met Sven en met iedereen. We hebben goed geluisterd naar hun wensen. Ik denk die, dat we die goed in kunnen vullen. Ja, en dan denk ik ook dat je uiteindelijk met elkaar er wel uit gaat komen. Want laat ik dat wel zeggen. De intenties zijn van beide partijen heel positief. En ja, dan moet het goed komen. Zijn dat trouwens geldwensen? Of zijn dat faciliteitenwensen? Of andere trainerswensen? Of welke kant gaat dat op? Nee, het, wat ik net al zei, het is een totaalplaatje met staf, organisatie. Daar moet het goed in zitten. Ze hebben dus ook allebei de wensen gegeven dolgraag met Gerard Kempkes door te willen als uh, trainercoach. Ook die hebben we dus een aanbieding gedaan. Uh, ja, en dan vervolgens ga ik naar de staf kijken. Nou, Daar verwachten we ook uit te kunnen komen. Ja, En dan het financiële plaatje, wat ik net al zei. Ja, Dat is dan een onderdeel. Dat is niet het allerbelangrijkste. Maar ik kan me voorstellen als topsporter met een beperkte levensduur... dat je wel wil dat het goed ingevuld wordt. En daar kan ik mee leven. Ja, en het typisch is dan, als Kramer, ge Kramer geïnterviewd wordt... en dan weet ik niet of die namen hem in de mond gelegd worden... maar dan worden er toch ook namen van andere trainers genoemd. Bijvoorbeeld van Jirrit Anema, van de, van de bandploeg. Uh, ja, wat is dat dan? Ja, ook daar... Kijk... Wij hebben voor onszelf gezegd, we gaan door met Sven en Irene. Er wordt een coach bij, dat willen we eerst gaan invullen. Ook Jan Blokhuizen overigens past er prima bij, dus die gaan we ook een aanbod doen morgen. Met die vier willen we door. En dan pas gaan we de andere dingen invullen. Ook die wensen ken ik, maar ik kan nou niet op individuele namen ingaan. Want ja, we hebben nog bestaande sporters, bestaande staf. Als er wisselingen zijn, moeten we eerst die mensen gaan, in, gaan informeren. En dat vind ik de nette manier. Maar zonder namen te noemen, kunnen er wisselingen aankomen dan? Nee, het is heel goed mogelijk dat er geen wisselingen zijn. Schieten we niet zo heel veel mee op, of zo? Nee, kijk, en we zullen richting Shorty ook uh, ja, wat mogelijkheden moeten hebben... met, met het invullen van sporters, dus dat we daar flexibel in blijven. Dus ik verwacht wel dat er wat, wat wijzigingen gaan komen. Um, maar niet te veel. we zijn heel tevreden hoe het gaat. Ja, Eén naam kan ik trouwens wel invullen uh, waar jullie wel in geïnteresseerd zijn. En dat is volgens mij Linda de Vries. Ik kan bevestigen dat wij geïnteresseerd zijn op Linda de Vries, ja. Gaat dat verder dan uh, bevestigen? Uh, nou als ja, zeer geïnteresseerd zijn is dat ook goed. Is daar contact bijvoorbeeld al? Uh, nou, onze ploegmanager Patrick Wouters heeft laten weten dat we interesse hebben. En we gaan pas praten met andere mensen als we echt onze kopman Sven Kramer en kopvrouw Irene Wust weer verlengd hebben. Pas dan gaan we de omgeving uh, invullen. en Daar is nu nog te vroeg voor. Deze naam noemde ik zelf, maar zijn er nog meer namen die in uw hoofd spelen? Bijvoorbeeld. Uh... Nou, groothuis, ik noem maar wat. Dat is ook, iedereen is vrij, hè? dat is zo, zo grappig of zo slecht eigenlijk in dat schaatsen. Je kunt iedereen uh, aantrekken als je zou willen. Het geeft voor ons heel veel kansen. Het schaatslandschap ligt helemaal open. Ik ben het wel met jou eens dat je uh, heel graag zou willen zien... dat er nog twee grote ploegen zouden zijn, zodat er veel concurrentie zou blijven. Dat is voor ons veel beter als TVM, houd je ook scherp. Uh, dus wat, ja, wat mij betreft zou dat wat beter kunnen. En de groothuis die ik noemde, is dat iets? Die moet al bij een andere grote ploeg zitten? Een andere nieuwe grote sponsor? Of bij jullie toch maar? Nou, ook daar laat ik me nu niet over uit. Maar we hebben nu bewust gekozen voor een mannen-allround en een vrouwen-allround ploeg. Dat gaan we eerst inzetten. Als we dat vorm kunnen geven, uh, dan gaan we daarmee verder. En dan is de kans dat we met Sprint uh, ja, weer verder gaan, is klein. De baas van TVM over de toekomst van zijn schaatsploeg Arjen Bosch sprak met Bert Maaldrink. on the run i know it's not that simple i know it's not that hard where's We're your trying Retire the fire i'll never cause i'm just moving on up choosing to touch the unseen craving the clutch the most inevitable legible pyromania slaying the devil and sending them back 13 minuten over, 10 precies. Dit was Chaos met Crab bucket. Als een trainer moet vertrekken bij een voetbalclub... dan doet hij dat meestal via de achterdeur. Bij de Graafschap doen ze dat anders. Daar zaten de ontslagen trainer Andries Ulderink, de clubleiding... en de nieuwe trainer Richard Rolofsen... gebroedelijk bij elkaar om de pers te woord te staan. Directeur Henk Bloemers had wel wat uit te leggen. Want hoe kan het dat Ulderink nu toch weg is bij de Graafschap?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 He, voor de cruciale wedstrijd tegen VVV was iedereen ervan over ook overtuigd. Ook Andries Uldink zelf. We gaan de klus klaren. We beginnen het er samen aan. We maken het samen af. En we zijn zeven dagen verder. Ongeveer op hetzelfde tijdstip. En het is over en uit. Ja, nou, Dat wij uh, de klus gaan klaren lijkt me heel duidelijk. Dat gaat ook gebeuren. En uh, dat hadden we heel graag met Andries uh, willen doen. Alleen uh, ja, er zijn onderweg toch wat dingen veranderd. Die daar een andere zicht op gegeven hebben. En uh, dat is wel heel erg jammer. Want ik was ervan overtuigd dat we met Andries de klus ook geklaard hadden. Voelt dit als een nederlaag? Ja, dat kun je wel zeggen. Een behoorlijke nederlaag. Vooral omdat wij een, een lange termijnvisie hadden afgesproken met elkaar... waarin Andries gewoon een belangrijke nou, rol speelt. Ik wil je nog zeggen, van, hij is er een, voor twee jaar, maar misschien wordt het wel vijf jaar. Dat was ook de intentie om Andries heel lang te houden. Kijk, Andries is uh, toch uh, meer een manager dan, dan een trainer... die een hele technische staf aanstuurt, stuurt, die een hele grote betrokkenheid heeft bij de club. En ook uh, technisch een hele belangrijke visie heeft. En hij vormt een belangrijk onderdeel van ons technisch hart. Ja, dus daarom is de nederlaag dubbel zo hard... Is het hem allemaal gekomen door die 4 1 lach tegen VVV? Nou, ah, dat is denk ik wat de koter begon. Dan laat je wel heel erg door de emotie leiden. Ja, dat is wat je ook toen van tevoren zei. We laten het niet ja. op die wedstrijd. Uh, aankomen. Nee, maar de dus, uh, signalen die, die Andries afgang, afgaf uh, zaterdag na de wedstrijd en zondagochtend... Ja, die waren dermate duidelijk dat, uh, dat we tot deze beslissing zijn gekomen samen nogmaals. En dat blijkt ook wel dat we hier samen zitten. Want uh, we hebben echt uh, gekozen voor het clubbelang. En Andries was van overtuigd dat het uh, op zijn manier niet meer ging lukken. Dus uh, vandaar. Als iedereen zegt uh, in goed overleg, is hij zelf opgestaan? Nee, dat is ook weer wat te kort door de bocht. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat het beter was om iemand anders voor die groep te zetten. En uh, dus hij is, uh, we hebben hem niet ontslagen en hij is ook zelf niet opgestapt. We zijn eigenlijk gaandeweg het gesprek tot de conclusie gekomen dat iemand anders voor die groep moest staan. Dat is eigenlijk echt, echt wat er gebeurd is. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van dat kan niet, dat bestaat niet, toch is het zo. Directeur Henk Bloemers van de Graafschap. Als we hem moeten geloven, en waarom zouden we dat niet doen... dan nam trainer Andries Uldering zelf het initiatief voor de gesprekken. Dat deed hij na de keiharde 4-1-nederlaag tegen VVV. Uldering bevestigde dat later tijdens de persconferentie vandaag. Hij koos voor het clubbelang. laat duidelijk zijn dat het daar om gaat. Het gaat niet om Andries Uldering. Uh, het gaat niet om een speler of het gaat niet uh, om een assistent trainer of om een bestuurslid. Het gaat maar om één ding, uh, dat is de club. En uh, die club, uh, daar is het enorm belangrijk voor om in de eredivisie uh, te blijven. Nou goed, gezamenlijk kwamen we tot de conclusie uh, dat uh, het beter was om iemand anders voor die groep te zetten. Nou, tegelijkertijd uh, heb ik uh, als afsluiting in dat uh, gesprek ook aangegeven uh, dat ik vind dat Richard Roelofsen... Uh, daar vanuit de club de meest aangewezen persoon uh, voor is... Uh, om dat samen met Jan Vreeman uh, te doen. Uh, ja, zie dat als een uh, uh, vrijblijvend advies... Uh, wat ik de club daarin uh, heb gegeven. Uh, omdat de vakkennis van uh, Richard en Jan... Zoals de club dat ook in een nieuwe structuur, waar ik ook 100% achter stond, heeft weggezet. Een hart met inmiddels aangevuld Roland Vromans, mijn eigen persoontje als trainer-coach. En daarbij mensen die al jarenlang van grote waarde zijn voor deze club. Richard, Jan, Ron, een technische staf, mensen vanuit de jeugd. Dus een heel breed technisch hart. De club wel af van een passant die hier wat ging bepalen... Uh, vervolgens uh, heeft men uh, gelukkig uh, Richard en Jan ook uh, daadwerkelijk naar voren geschoven om uh, de klus uh, te klagen. Uh, dat tekent in ieder geval dat de organisatie waar de club voor gekozen heeft, dat dat de juiste is uh, geweest. Dat geeft denk ik een uh, ja, rustige en vloeiende overgang naar een hele cruciale uh, fase voor, uh, voor de graafschap. U zult snappen dat... Uh, de teleurstelling, hè, op het moment dat je dat uh, met elkaar uh, beslist, beslist... dat de teleurstelling uh, enorm groot is. Uh, we hebben van VVV verloren met 1-4, dat is een teleurstelling. Uh, maar je snapt natuurlijk als je 8-9 maand, zeker eens naar het uh, vertrek van uh, Leen Looyen waarin je met een aantal mensen gezegd hebt van jongens, wat er ook gaat gebeuren... we gaan met een aantal mensen uh, dag en nacht bezig om te kijken... of we in die eredivisie kunnen handhaven en tegelijkertijd op een aantal andere vlakken enorme stappen uh, uh, te maken... Een van die dingen daarbij is zeg maar, het grote verloop... wat de Graafschap eigenlijk altijd heeft in de selectie. Uh, dat betekent dus veel wedstrijden, scouting, et cetera, et cetera. Nou, Daar hebben we met heel veel mensen heel veel uren ingestoken. Uh, dus jullie snappen dat de teleurstelling enorm is. Uh, aan de andere kant uh, ben ik er ook heel simpel in. Uh, er worden van een trainer bij de Graafschap, bij elke club... prestaties uh, verwacht. Ik was zelf absoluut niet te spreken over hetgeen... wat ik met het elftal de laatste acht maanden bereikt heb. En ik... Uh, het is dus ook niet zo uh, dat de club mij ontslaat of dat ik opsta. Het is echt, en dat klinkt uh, dan vaak wat ongelooflijk uh, voor mensen die er wat verder afstaan. Maar ik kan u verzekeren dat het echt een uh, weloverwogen besluit is van zowel de club als uh, mijn persoontje. We hebben dat echt in goed overleg uh, besloten, nogmaals. Uh, en daar zal ik het dan ook bij laten. Omdat er maar één ding belangrijk is, dat is de club. En de club moet er alles aan doen om in de Eredivisie Divisie te blijven. Mooie woorden van Andries Ulderink. Uh, nou, dat in de eredivisie blijven, dat moet de graafschap dan gaan doen aan de hand van Richard Roelofsen. De assistenttrainer die door Andries Ulderink al naar voren geschoven werd. Roelofsen beseft dat het geen gemakkelijke klus wordt. Nou, het, is een, het is een aardige uitdaging die, die er voor ons ligt. En, uh, ja, dit, dit, dit, je moet verder. Ja, dus, uh, de club uh, is daar te belangrijk voor om dat te laten liggen. Heb je erover getwijfeld dat je dacht van ja, het is het begin van mijn carrière. Moet, moet ik dit wel doen? Want je kan ook gelijk gebrandmerkt worden. Ja, absoluut. Maar als ik ook echt helemaal geen, uh, geen toekomst zag uh, in, in de komende wedstrijden... dan had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan. Uh, ik heb, wat ik wel heel belangrijk vond is uh, het vertrouwen wat ik moet hebben. Uh, dus ik heb ook uh, tegen Henk Bloemers gezegd van... Uh, algemeen directeur. Algemeen directeur van uh, ja, ik moet vertrouwen hebben van, uh, van jullie, van de organisatie... Uh, van de staf die achter me staat en natuurlijk ook van de spelers. En als daar unaniem over... Uh, uh, over eens zijn dat ze het met mij willen doen, ja, dan, ben ik, dan ben ik wel degene die dat uh, op me gaat pakken. Heb je al de spelers gesproken? Ik heb nu met Rogier gesproken. Rogier mee, ja. en uh, ja, die, Ik heb gisteren ook de reactie uh, gepeild en toen zei hij ook van, ja, nou, we hebben er wel vertrouwen in. En, uh, ja, de rest van de spelers heeft daar ook contact over gehad, dus uh, ja, dat vind ik wel een heel belangrijk iets. Jou. Dus de opdracht, plek 17 minimaal? Ja, dat is echt de opdracht. En uh, ja, dat, wordt, dat wordt moeilijk genoeg, dus uh, we zullen echt de schouders rond moeten gaan zetten.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 Nee, trainen. Uh, nu zijn we denk ik wel in de, in de positie gekomen van uh, dit is het wat we gaan doen. En dat ga je ook doen. Het is nu niet met veel praten van wat willen jullie. Uh, ik denk dat de keuze nu bij ons ligt. Uh, Spijkert, zo doen we het en wie niet wil, die vertrekt. Ja, zo, dat is wel een beetje hetgeen wat, uh, wat gaat gebeuren. Ja. Het is, moet nu echt, uh, iedereen moet de situatie onderkennen waar we staan. En, uh, ja, we, we moeten allemaal één kant op. En we moeten uh, naar plaats 17. En wie daar niet mee wil of daar niet mee kan, uh, dan, uh, ja, die valt helaas af. Richard Rolofsen, de, trainer, de nieuwe trainer van de graafschap. Daar gingen dus allemaal in pais en Vree op die persconferentie in het boksen. Daar ging het heel anders. Daar was er een vechtpartij, niet zozeer in de ring, maar daarbuiten. Het ging helemaal mis na het WK-titelgevecht tussen de Oekraïner Vitaly Klitschko en de Brit Derek Chisora... Tijdens de afsluitende persconferentie kreeg verliezer Chisora ruzie met een andere Britse bokser, David Hay. En die was als commentator voor een televisiezender aanwezig bij de persconferentie. Ik wil to fight. Hey, the... Where is hij is hij nu? is is nu? En dan loopt Derek Cisora de zaal in met de microfoon en gaat op David Hay af. En er ontstaat een kort maar heftig gevecht. De trainer van Hay raakt gewond aan zijn hoofd. En daarna loopt Cisora weer naar de tafel en schrijft bedreigingen naar Hay. David. I'm going to shoot I'm going to shoot David Hay. Hey, listen. Hey, I'm going to physically shoot David Hay. He glassed me. He glassed me! Put down! No, no, no. He glassed me. I'm not having it. Why is me Volgens Chisora probeerde David Hey hem met glas te steken... en hij zweert dat hij Hay neer gaat schieten. Chisora werd daarna door de Duitse politie meegenomen voor verhoor. De Duitse agenten willen ook nog praten met David Hey. En intussen is Chisora door de Britse boksbond opgeroepen voor een hoorzitting. De Kemphanen, beide Kemphanen trouwens, riskeren een levenslange schorsing. Arnold van der Leijden, goedenavond. Nou, je hebt die partij als uh, boxcommentator gevolgd. Arnold, dit is geen gebruikelijk tafereel, hè, zoiets, op een persconferentie? Nee, er wordt natuurlijk altijd wel een psychologische oorlogvoering uh, gevoerd, vaak tussen boksers. Ja, en de trash talk, wat... he, noemen ze ja, dat. Ja, precies. En er wordt wel eens wat geroepen. En, uh, maar dit slaat echt alles. Dit heeft niks meer met sport te maken... en zeker ook niet met een psychologische oorlogvoering. Dit, uh, uh, ja, dit slaat echt nergens op. Nee, Wat was nou eigenlijk de aanleiding? Speelde er iets tussen uh, die Cisora en hij? Hey? Of was er nog iets anders aan de hand met die? Nee, nou, meestal gebeurt dat wel iets op zo'n persconferentie, omdat dan een uitdager daar, daar ook uh, aanwezig is en dan uh, probeert uh, uh, wat uitdagende teksten te roepen, zeker ook om een gevecht op te bouwen en een toekomstig gevecht. Want iedereen in, in Engeland kijkt ook uit naar het gevecht van David Hay tegen die, die Sikora. En, uh, uh, maar op deze manier daarmee omgaan. En dit slaat natuurlijk alles. Maar dit heeft natuurlijk ook een geschiedenis. Van Sisora heeft natuurlijk een gevecht gehad tegen Klitschko. De adrenaline in dat gevecht is ook behoorlijk uh, hoog bij hem uh, bij hem opgelopen. En uh, ja, en uh, heeft, heeft die partij verloren, verdient verloren, wel een goede prestatie geleverd. Maar zijn totale gedrag voor, voor, uh, voor aanvang van het gevecht tegen Klitschko, na afloop van het gevecht, ja, dat was al uh, beneden alle pijl. En uh, uh, voorafgaand aan het gevecht heeft hij uh, Glitcho in het gezicht geslaagd tijdens de weging. Tijdens ge het gevecht heeft hij een fantastisch goed gevecht geleverd. En na afloop heeft hij zich weer misdragen hmm. met, met, met allerlei teksten. En met zijn totale attitude. Dus zijn totale houding. Ja, maar dan vraag je je toch ook af, wat heeft hij David Hay daarmee te maken? Ja, David Hay is uh, natuurlijk ook Engelsman. En uh, is natuurlijk ook een groot bokser. Heeft het ook al om de wereld die tegen Clisico gebokst. En die zoekt natuurlijk ook een beetje aandacht. En wil natuurlijk ook weer aan eh, het middelpunt van de belangstelling zijn. En daarom bezoekt hij zo'n zo uh, zo persconferentie. Om, om ook er wel mensen uit te dagen om, uh, om dat uh, gevecht te laten plaatsvinden. Want hij wil natuurlijk uh, graag een belangrijk gevecht boksen tegen die Sisora. Juist. Zeg, hoe schadelijk is dit voor de bokssport? Ja, dit uh, is heel schadelijk voor de boksport. Uh, boksport zit al vaak in een hoekje En wordt al door veel mensen vreemd naar gekeken. En, en dit doet de boksport geen goed. En uh, ja, dit is nou natuurlijk absoluut geen promotie van een mooie, edele sport. Maar dit heeft helemaal niks meer met de, met de edelheid van de sport te maken. Helaas. Ja. Nou zat jij, uh, uh, in ieder geval heb je naar die partij gekeken zeg maar, als commentator. Uh, ja. Straks ga je weer weg, want ik heb begrepen dat jij morgen, Weer naar Servië vliegt. Uh, wat ga je daar doen? Ik ga naar Bulgarije. Ah. Naar een inter internationaal boksternooi. Het uh, is een boksternooi voor heren en voor dames. En ik ga daarmee uh, naartoe met Noesja Fontijn. Die ga ik begeleiden daar. Zij is ook lid van de Boxing Academy. En ze gaat daar uh, hopelijk weer een goede prestatie leveren op weg naar... Uh, uh, Olympische kwalificatie, want daar, daar dromen we natuurlijk allemaal van... om eindelijk weer een, uh, een bokser op de Olympische Spelen te hebben... na heel veel jaren. Zeg, aan jou kennende en uh, die dames ook kennen. daar zal het niet uit de hand lopen, denk ik, op de persconferentie... of bij de Weging... Nee, zeker niet. Uh, er zijn toch twee verschillende sporten, het profboksen en ook het olympisch boksen. En ja, dit soort trafelen komen absoluut niet voor in binnen het uh, olympisch boksen. En uh, daar is de verzoensnorm, uh, ja, dat ligt op een ander pijl. Arnold van der Leiden, bedankt voor je reactie. Graag gedaan. Groetjes. Mm.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 Sells love to another man, it's too cold outside for angels to fly but angels to fly, ripped gloves, rained coat, tried to swim, stay. to the motherland and sells love to another man It's too cold outside for angels to fly Even rust in deze uitzending, Ed Sheeran met de A-Team. FCM balanceerde op de rand van de afgrond. Het was met dank aan een financiële injectie van 5 ton... dat de eerste divisieclub vorige week op het allerlaatste moment werd gered. Tot aan het eind van het seizoen in ieder geval. Vanavond speelde FC de eerste thuiswedstrijd na die reddingsactie... en Edwin Cornelissen peilde de stemming. Het is nog angstvallig stil in het stadion van FCM. Maar daar gaat u straks verandering in brengen? Daar gaan we straks verandering in brengen, ja. ja straks is dit het feestvak, hè? Dus we gaan hier wel los. Oké, okay, want ik zie hier een grote trommel bevestigd aan de tribune. Ja, dat klopt, ja. ja. Hier zit het uh, nou ja, feestvak, harde ken, Ja, klopt, ja. Kan je daarvan spreken? Want ik zie nog niet zoveel mensen. Nee, uh, nou ja, normaal staat er wel wat meer. Uh, nou ja, het is nu maandagavond, dat is natuurlijk ook niet de ideale avond uh, om uh, voetbal te kijken. Dus, uh, maar ik hoop dat er straks wel meer mensen komen. Dit is ook een hele verkeerde avond. Carnaval en alles erbij. Oh, een beetje troosteloos zo, hè? Ja, eerst ook. Maar ja, de goede liefhebber die komt, hè? In uh, de perszaal van de FC Emmen uh, zitten we een aantal uh, van de lokale media ook. En uh, daar zien we trouwens ook een aantal paspoppen staan. Maar die zijn een beetje uitgekleed, hè, meneer? Ja, nou, je uh, vraagt me niet waarom. Uh, dit is voor mij ook nieuw. Geen shirts, geen broeken? It, uh, wat ik nog uh, kan bedenken is dat uh, misschien, we hebben nieuwe spullen erbij. Dat is niet genoeg uh, tenuusharren. Uh, als we deze maar genomen hebben, dat zou kunnen natuurlijk. <laughs> nee. ja. Nou ja, de situatie, ja, dat is moeilijk. Maar uh, er is weer hoop, hè. Dat is duidelijk. Maar laten we even teruggaan naar het ontstaan van die situatie. Waardoor is Emma eigenlijk in zwaar weer terechtgekomen? Ja, dat gaat uh, precies zoals in elke andere huishouden. Als je meer uitgeeft dan, dan er binnenkomt, dan uh, loopt het vanzelfspaak als je er niks aan doet. Ja. De inkomsten die, die zijn, dat geldt voor uh, de hele Jupiter-leet. ik drastisch naar beneden gaat, nou, want televisie gelden. Als je dat met 10, met 15 uh, jaar geleden ver, vergelijkt, dan stelt niks meer voor. Maar hier was de situatie wel heel penibel, hè? Ja, nou duidelijk, want ja. er was uh, geen geld genoeg uh, tot voor kort om het seizoen af te maken. Maar goed, uh, de reddings hebben de juiste man uh, hebben ze aangesproken. En uh, die heeft een, ja, toch een klein wonder voor door een half miljoen in, in, in twee amper twee dagen bij elkaar gesproken. En meneer probeert de spandoek op te hangen. Jongens, nou, nou hebben we eens even. Maar dat wil niet zo hè? Ja, dan we wel, hè? En even verderop een kraampje, waar er van alles aan fanartikelen wordt verkocht. Mevrouw, wat heeft u in de aanbieding vandaag? Nou, er zijn niet zoveel spullen bijgekomen, maar we hebben sjaals van 7,50 euro. Zelfs onderbroeken hebben we, een en we hebben de vlag van Emmen. Alles in het rood en wit? De meeste dingen zijn in het rood en wit, ja. Of het embleem staat erop. En kopen mensen dat nog een beetje? De laatste tijd niet zoveel omdat er ook niet zoveel veel publiek is. Maar we hebben betere tijden gehad, maar we hopen ook weer betere tijden te krijgen. Ik heb één sjaal verkocht van 7,5. Dus die moet ik nog even uh, afrekenen. De fanartikelen die zijn er nog. FCM is er nog. Met dank aan Ronald Lubbers. In ieder geval voor de korte termijn. Hè? Want wat heeft u nou precies gedaan? Het was een moeilijke situatie bij hem En uh, in overleg met de gemeente. Uh, een initiatief genomen om uh, tien partijen te vinden. Van uh, 50.000 euro per stuk. Die zonder tegenprestatie uh, de club een had te dragen. Even kijken. Tien partijen die allemaal 50.000 euro neertellen. En er dus niks voor terugkrijgen. Nee, die krijgen er niks, ja, ja, niks van terug. Ze krijgen natuurlijk wel, ik ben wel zeker. er zit een hun mening. Die zou ik zeker meenemen in het verhaal. Maar goed, dat zijn mensen die het uh, gelukkig uh, kunnen missen. Hun sport aan laten spreken, et cetera. Nou ja, draagvlak genoeg uh, lijkt me. Hoe heeft u Emme aangeprezen? Nou ja, echt aanprijzen hoef je niet. Emme is natuurlijk wel een redelijk bekende club. wel, Maar uh, je moet gewoon eerlijk vertellen hoe het verhaal is. En uh, nou ja, kijk, mensen die vinden dat vaak prettig. Op het moment dat je gewoon uh, zegt van ja, het is zo het is niet anders... In plaats van uh, mooie, mooie verwachtingen uitspreken, en we kunnen daar naartoe, we kunnen dit en we kunnen dat. Nee, gewoon zeggen, we moeten eerst gewoon een fundament gaan bouwen en dan kunnen we pas verder kijken. En dat hoop ik hiermee te doen. Het is rust, even naar binnen. Het supporters home in. We zitten met een probleem en dat is uh, dat er niet zo goed in de markt ligt de FCM meer. fcm ligt niet zo goed in de markt. En hoe komt dat? Emmer is een plaats met veel buitendorpen. En gemeente Emmer en zijn. Dorpen, dat is altijd een vorm van strijd. Die mensen uit die dorpen, die laten Emme dus nu een beetje links liggen, de voetbalclub. Ja, dat vind ik wel. Emme is voorlopig gered, was het nieuws van vorige week. Ziet u ook een verdere toekomst voor de club? Dat is maar afwachten. Dat moet maar afwachten, dat weten we nog niet. Het moet kunnen. Ja. Of het ook kan, een toekomst voor FCM ook na dit seizoen, dat is wat Ronald Lubbers op dit moment aan het inventariseren is. De plannen volgen later, maar heeft u er een beetje vertrouwen in, meneer Lubbers? Ja, dat vertrouwen is bij mij natuurlijk groot. Anders ga ik natuurlijk niet uh, relaties en uh, mensen die ik minder goed ken uh, daarvoor vragen en eerlijk het verhaal vertellen. Ik, heb wel natuurlijk, uh, ik ga die mensen natuurlijk geen uh, mooi, mooi verhaaltje voorspiegelen, maar je gaat het anders natuurlijk niet doen. Want het is natuurlijk wel zo als het een... Uh, ja, als sowieso Mission Impossible is, dan uh, zou ik daar natuurlijk uh, zelf ook uh, problemen mee krijgen. En dat, uh, nou ja, dat wil ik niet. Dat is vandaag wel volledig open hey, kaart. daar zit muziek in? Daar zit zeker muziek in, ja. En, uh, dat is, ik hoop dat het nog lang mag blijven draaien, die muziek hier. Ik kan me dat voorstellen. Als supporter van Emmen zullen ze dat zeker denken. Uh, dan moet er wel gewonnen worden. Dat werd er vanavond niet. Want Emmen verloor de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch vanavond met 2-1. We gaan door met voetbal, want morgen en woensdag is het uh, gewoon weer volop Champions League bij de NOS. De meest aardige wedstrijd van morgen is die tussen Napoli en Chelsea. Twee grote namen in het Europese voetbal. Ik ga erover praten met Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Rio. Zeg, Als je de kranten in Engeland mag geloven, uh, die lezen wij ook en jij natuurlijk ook, want jij bent daar... Uh, dan kan dit wel eens de laatste wedstrijd worden van de coach hè, van Chelsea, Villas Boas. Ja, hij kon hier uh, in Italië nog wel eens een uh, moeilijke periode tegemoet gaan. Uh, maar vanavond op de persconferentie ging het daar natuurlijk ook over. Uh, de Engelse media vroegen voortdurend aan Vilas Boas: Denk je dat dit je laatste wedstrijd wordt als uh, jouw team niet presteert hier in uh, Napels? En hij is eigenlijk vrij duidelijk: Hij zegt van, nee, ik geloof er helemaal niets van. Abramovic, de eigenaar van Chelsea, heeft gezegd. Dat hij mijn project steunt. We zijn begonnen met een project uh, dat tijd vergt. Het veranderen van Chelsea. Uh, het verjongen van Chelsea. En ondanks het feit dat het op dit moment niet echt loopt zoals wij willen. Hij heeft uh, vier wedstrijden op niet gewonnen in de Premier League. En het ging zaterdag in de week tegen Birmingham ook niet goed. 1-1 werd het. Er is een replay nodig. Ondanks dat feit denk ik dat uh, ik rustig verder ga volgend seizoen. Daar richt ik mijn pijlen op. Maar ik moet niet vergeten dat natuurlijk als er op dit moment niet gepresteerd wordt, zal er gespeculeerd wordt worden over een eventueel ontslag. Maar ik geloof daar helemaal niets van, dat zei hij eigenlijk. Hij zal niet dus helemaal... Ik denk dat het... ja? Dus ik denk dat het niet, ja, om, om concreet jouw vraag te beantwoorden, ik denk dat het niet... Uh, direct zijn laatste wedstrijd zal worden. Nee, hij zal ook niet helemaal rauwig zijn geweest... met het bericht dat Guus Hiddink daar uh, bij Anzhi had getekend. Hè? Want die hete adem, ja, dat zat toch ook nog wel een beetje in zijn nek? Nee, het gekke is, als je de uh, Engelse kranten wat dat betreft leest... dan zie je ook uh, dat daar veel uh, opiniemakers denken... dat Hiddink dat als een soort, ja... Uh, vraakactie heeft gedaan. Ik denk overigens niet dat dat het geval is, maar dat uh, vinden ze natuurlijk in Engeland prachtig om daarover te speculeren. Omdat uh, Hidding zich gepasseerd zou voelen afgelopen zomer toen Filos Boris werd aangesteld door Abramovic en niet Hidding, En dat Hidding nu gezegd heeft van ja, jullie hebben me nu misschien nodig. Nu uh, ga ik voor andere wegen kiezen. Uh, maar dat is allemaal volgens mij onzin. Uh, het komt Filos Boris, denk ik niet slecht uit dat Hiddink uh, nu heeft gekozen voor Anzi. Aan de andere kant, Hidding heeft daar een contract op. Nou, ligt het einde van het seizoen, zeg maar, tot komende zomer. En als Villas Boas eruit zou gaan, dan zou je denk ik wellicht zo weer bij Chelsea terecht kunnen. Maar dat is echt allemaal speculeren. Daar zijn ze in Engeland trouwens gek op, hoor. Ja, in Italië trouwens ook, hè? Want daar melden ze bijvoorbeeld alweer dat uh, er een nieuw plekje klaarstaat voor die Villas Boas in Italië. Ja, als opvolger van Rainier bij Inter. Het gaat natuurlijk voor geen meter met Inter. Ook onder Rainier niet. En nu heeft. Uh... De voorzitter van Porto, Pinto da Costa, heeft weer uitspraken gedaan... ...waaruit je mag afleiden dat Filos Boas de opvolger wordt van Reinieri. Maar ja, nogmaals, het zijn allemaal geruchten. Het is allemaal nauwelijks gebaseerd op feiten. En dat doen ze in Engeland, in de krant, in de tablets... ...een stuk minder moeilijk over dan bijvoorbeeld bij ons in Nederland. Ja, zullen we het even over de wedstrijd hebben. Het lijkt me leuk. Uh, Chelsea tegen Napoli. Uh, normaal gesproken, als je kijkt gewoon naar de status van deze clubs op dit moment... ...moet Chelsea toch gewoon kunnen winnen daar? Nou ja, kijk, jij zegt op dit moment uh, status. Ja, als je kijkt naar, naar de vorm van, uh, van beide ploegen, dan kan je toch zeggen van is Chelsea nu wel echt favoriet. Hè? We hebben net al gezegd, ze hebben vier wedstrijden in de Premier League. Uh, niet goed gepresteerd, ze presteren niet goed in de FA Cup. Waar Napoli het wel een stuk beter doet. Ja, als je puur kijkt naar de namen en de breedte van de selectie, dan zou je zeggen... Ja, Chelsea uh, zou de favoriet zijn in deze luik. Maar ja, Chelsea zit gewoon echt in de hoek waar de klappen vallen. En Napoli... Uh, ja, die stad leeft weer uh, voor het eerst sinds 22 jaar... in een knock-out-ronde van het hoogste Europese podium. Dat, dat proef je hier overal. Ik, ik zit naast het hotel waar Chelsea uh, slaapt. En Chelsea kwam vanmiddag aan. Daar stonden al honderden Napolitanen uh, te schreeuwen en te gillen en dan uh, nog niet met tomaten te gooien. En die staan er nu nog steeds. Ik heb het, toch het vermoeden dat uh, Chelsea geen oog dicht gaat doen vannacht. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, de sfeer in deze stad... Uh, het geloof in Napoli dat toch voor het eerst sinds de Maradona-periode uh, weer echt floreert... Dan, ja, dan, dan kan je toch stiekem ook zeggen, misschien is Napoli wel gewoon de favoriet in deze ontmoeting. Ja, de Italiaanse kranten trouwens, die, die, die zullen het helemaal met je eens zijn, hè? Met die laatste conclusie. Ja, ja nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, de manier waarop Napoli vrijdag met Rino van Fiorentina won zijn. Uh, twee goals van uh, uh, Cavani, La Veggi scoorde... Over het algemeen gaf het niet echt goed in de, in de Serie A. Als je kijkt naar de stand op er werd wat meer verwacht van Napoli dit seizoen. Uh, Napoli staat nu zesde met 37 punten. Maar ze hebben de laatste wedstrijden wel de nul gehouden. En bij Chelsea zijn er wat twijfelgevallen. Ashley Cole is er misschien niet bij. Ik kan het wel halen. Terry trainde vanavond een gedeelte mee. Maar dreigt toch ook de wedstrijd te missen. Drogba en Kalu zijn net terug van de Afrika Cup. Maar kunnen wel, eventueel wel gewoon meedoen. Torres is volstrekt uit vorm. Ja, die Italiaanse kranten zeggen, ja, als je kijkt naar de vorm van de dag, dan is Napoli gewoon puur favoriet. Napoli is ook al 11-duels ongeslagen thuis, dus zo gek is die favoriete rol voor Napoli niet. Nee, nou had je het over de afwezigen op het veld. Uh, langs het veld is er ook een uh, prominent iemand afwezig. De trainer van Napoli. Ja, is geschorst. Hij heeft zich misdragen in december in de groepswedstrijd tegen Pilar Real. Is nog wel in beroep gegaan. Hij, is een beetje, ja, hij zit vol emotie, doet wel eens gek, reageert wel eens vreemd. Dat heeft hij dus uh, in december gedaan. Nou ja, goed, daar moeten we ook niet al te moeilijk over doen. Zijn assistent uh, neemt zijn plaats in. En als de ploeg gewoon goed voorbereid wordt... dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit om te de trainen. De langste kant staat ook niet. Ja, morgenavond, kwart voor negen de aftrap in het stadion San Paolo in Napels. Jeroen Elshoff, dankjewel. Samenvattingen van Napoli-Chelsea en CSK Moskou tegen Real Madrid. De andere wedstrijd in de Champions League van morgenavond. Die kunt u morgenavond zien vanaf kwart voor elf bij de NOS. Het verslag van Napoli-Chelsea op de radio is morgenavond vanaf kwart voor negen. Natuurlijk ook te volgen op deze zender op Radio 1. I'm you. De stem van Huub van der Lubbe, de dijk was dat met scherp de zijs. Toeval of niet, als Mihai Nezu aanwezig is bij FC Utrecht, dan lijkt die ploeg boven zichzelf uit te stijgen. Dat was een paar maanden geleden zo tegen Ajax, dat was gisteren zo bij de 3-0 overwinning op mede koploper AZ. U weet het wellicht, Nezu raakte vorig seizoen naar een val op de training verlamd en zit sindsdien in een rolstoel. Vanavond, een dag na zijn 29 e verjaardag... organiseerde de Mihai Nezu Foundation... voor het eerst een feestelijke benefietavond in stadion Galgewaard. Verslaggever Ragnar Niemeyer maakte er de volgende bijdrage... en hij vroeg natuurlijk ook naar de rol van Nezu... als nieuwe talisman van FC Utrecht. Mihai Nonchai de la FC Utrecht suntem Honoradji. La acquiaste gala una oriara ta. Algemeen directeur Wilkom van Schijk van FC Utrecht spreekt Roemeens, zo blijkt. Oftewel, wij van FC Utrecht vinden het een eer om op jouw gala te zijn, echt waar? De avond is van Mihai Nezu. Geld ophalen voor zijn goede stichting is de bedoeling. Alles is omlijst met muziekartiesten en een uitgebreid diner van Chef Kok Ramon Beuk. Je gaat zometeen uh, krijgen zes verschillende smaken van aubergine op één bord, waar allemaal verschillende bereidingen op, uh, op losgelaten zijn. Is dat wat we hier links van ons zien ja, in dat Veelvoud? Is dat is de basis. Dus straks komen er nog meer componenten op en dan is die, uh, is die klaar. Dus we zijn al, natuurlijk al, al wat, wat voorwerk gedaan. Hè? Je zo uh, 200, zoveel mensen moet je in één keer uh, pasboom te uh, eten geven. We hebben het uh, denk ik goed voor elkaar. Mesu zelf zit nog altijd in zijn rolstoel. Lopen lijkt er nooit meer in te zitten, maar de Roemeen maakt een montere en uitgeruste indruk. Ik wil een thank you aan mijn vrienden en iedereen die deze gala organiseren. Het is heel leuk en ik denk dat ze ook een applaus applause. Nezu is dolgelukkig met alle steun die hij krijgt van iedereen in en om Utrecht. En het geld is goed besteed, zegt de baas van de Nezu Foundation, Meindert Huitema. Allereerst wat we gedaan hebben is, uh, is kleding. En het klinkt heel heel stom, maar gewoon voetbalschoenen en trainingspakken voor die kinderen. Voor kinderen die nog wel kunnen lopen en wel dingen kunnen doen... maar niet het geld hadden om gewoon normaal voetbalschoenen te kopen. Daar zijn we eerst mee begonnen. Is er nou ook echt een gebouw uit de grond gestampt, kun je dat zeggen? Of komt dat er? Dat gaat er wel komen, ja. Nou, voor heel veel mensen uit Utrecht die begrijpen wel wat ik zeg van Jean-Paul de Jong. Die heeft in Zuilen geloof ik nu een heel groot sportcentrum waar eh, mensen ook met een handicap zeg maar, kunnen sporten. Maar dat zou zijn ultieme wens zijn om dat ooit in de Roemenië te maken. Wij gaan weer verder met de sport om 8 minuten voor 3 Ragnar Niemeijer, Utrecht AZ, wat gebeurt daar nou weer allemaal? Het was 1-0, het is 2-0 voor FC Utrecht. Op zo'n middag, ik zei het al, dat er misschien wel extra krachten loskomen. Balbezit voor Kali aan de linkerkant. De rol van, van Mihai Nezu buiten de lijnen is inmiddels duidelijk. Maar die er binnen is een mysterie. Want, toeval of niets, als Nezu in het stadion aanwezig is in Utrecht... dan pakt de thuisploeg de punten. Dat was zo tegen Ajax, dat was gisteren zo tegen AZ. Verdediger Daan Bovenberg denkt er het zijn van. Ik vind het uh, van allebei een beetje. Het is natuurlijk ook een beetje uh, zoeken naar... Weet je, een verklaring vinden voor, uh, voor, voor ons goede spel. Wat, uh, wat in feite ook gewoon onze eigen verdienst is. Maar je kan er niet omheen dat het natuurlijk wel iets is... Dat het, wat, wat, wat, wat jongens motiveert en... Uh, ja, uh, ja, ze willen graag uh, iets moois voor hem doen. En uh, wij als groep uh, zijn er toch wel continu mee bezig. En dan is het absoluut leuk als hij die, als die in, in het stadion is. En uh, dat we met z'n allen na afloop zijn verjaardag vieren. Nou, Ik noem het zeker geen flauwekul, maar ik wil ook niet... Uh... Uh, eigenlijk een voorspiegeling doen dat wij Mihai maar gaan gebruiken als talisman of wat dan ook. Het, het is er op het moment dat hij er is. Dat was tegen Ajax toen gaf hij dat aan dat hij dat wilde. Niet omdat wij dat vroegen of omdat we dachten dat kan wat losmaken. Gisteren weer, ja dat was zijn verjaardag. Alleen je ziet dat maakt wat los. Maar of jij speler bent of niet als je wat met Utrecht hebt en je hebt, uh, en je hebt wat met de mens Mihai dan raakt het je. En als hij er is ja, bij spelers uh, roept dat iets extra's op. Maar dat is niet geforceerd. Dat is gewoon omdat het vanuit hem komt en omdat de club het graag wil. U had zijn stem inmiddels herkend. Dat was Wilco van waarschijnlijk opnieuw de algemeen directeur van FC Utrecht. En of het nou mysterieuze krachten in de sport zijn of niet... het zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Eén ding is zeker, heel vaak zal Nezu niet naar het stadion komen... want het kost hem heel veel kracht om te herstellen. Dat bleek bijvoorbeeld ook laatst toen de foundation werd gepresenteerd vertelt Dries Mertens, die ambassadeur is. Ja, ik wou na de presentatie de dag na hem even langs gaan, want ik had nog wat spullen voor hem geregeld. En, uh, toen zei die Dries, even niet langskomen, ik ben zo kapot en uh, ik heb even mijn rust nodig. En ja, dat, dat vreet zo aan hem en hij wil er elke dag eigenlijk staan, maar uh, ja, het is zo zwaar. Hè? Ik denk dat iets van 40% maar van zijn longen werken en uh, ja, dat, uh, dat, is, dat kan heel zwaar zijn, denk ik. Is er nou voor jouw gevoel een soort verbetering opgetreden nog de afgelopen periode? Ja, ik denk elke keer als ik hem, zie, als ik hem terug zie, is er iets anders. Of weet hij iets te zeggen dat, uh, dat beter is. Dus uh, nee, dat is zeker mooi om te zien. Ja. Als laatste, Mihai, dan ga ik nog één keer. Een prenu familia ci. Precenti tai. Inima nostra. Je zit voor altijd in ons hart. Mihai, een geweldige avond namens F Utrecht. Dankjewel. Nou, met het Roemeense verhaal is het een kleine stap naar het voetbal in het buitenland. De aanstelling van Otto Rehagel bij Hertha BSC... als opvolger van de ontslagen trainer Michael Skibbe heeft opzien gebaard. Morgen is zijn eerste werkdag op het veld in Berlijn... bij de nummer 15 van de Bundesliga. Ik praat over de komst van koning Otto naar Berlijn... met onze correspondent daar, Tim de Wit. Tim, goedenavond. Goedenavond, Gio. Gaat uh, die oude rot Otto Rehagel, gaat die Hertha BSC redden? Ja, in Berlijn geloven ze daar heilig in. Maar er zijn ook veel grote namen in het Duitse voetbal die daar anders over denken. hoor. Ja, het is natuurlijk een geweldige coach. Hij won uit het niets het EK met Griekenland in 2004. Won ooit met het nietige... Kaisers als promovendus de titel in Duitsland. Iets dat sindsdien niet meer gebeurd is. En uh, hij boekte vele successen met Werder Bremen. Won onder meer de Europese 2. Kortom, uh, ja, aan ervaring en successen ontbreekt het niet bij Reagol. Maar ja, de tegenstanders zeggen... hij is inmiddels 73. Ja, dat is veel te oud voor een toptrainer. Daarnaast is hij sinds 2000, uh, sinds 2000 al weg uit Duitsland. Dus hij kent de competitie niet meer zo goed. kent de spelers niet meer zo goed. Dus makkelijk zal hij het niet krijgen. Uh, Zij bijvoorbeeld Udo Latek, oud-coach van Bayern München. En ook oud-keeper... Oliver Kaan heeft zo zijn bedenkingen. Maar ja, Rehagel zegt op zijn beurt... je hebt geen oude of jonge trainers... je hebt alleen succesvolle of niet succesvolle trainers. Nou, het is duidelijk waar hij zichzelf toe rekent uiteraard. En dit is de belangrijkste reden waarom hij gekozen heeft voor Hetta. Ein leven is veel te kort. En zolang ik leef wil ik spanning hebben. Ik voel me gezond en fit. En dat was Otto Rehagel, uh, ja, die in ieder geval zegt dat hij gezond en fit uh, is. Uh, zo klonk hij trouwens niet helemaal, maar, maar is hij eigenlijk een soort tussenprins... Ja, ja, zo zou je hem eigenlijk wel moeten noemen hoor. Want uh, je moet even voorstellen, bij Herta denken ze op dit moment heel erg korte termijn. Rehagel is al de derde trainer bij de club dit seizoen. Uh, Marcus Babbel werd in december ontslagen. Vervolgens kwam Michels Skibbe. Nou, die vloog er al naar vijf nederlagen in 52 dagen uit. Uh, Rehagel heeft maar één taak en dat is Herta in de Bundesliga houden. Ze staan op dit moment uh, vijftiende, slechts twee punten boven de na-competitieplekken. Ja, dus het zal pittig genoeg worden. En ondertussen kan de directie van de club rustig op zoek gaan naar een trainer. Voor het volgende seizoen. Ja, hoe staat het uh, met de spelers? Hoe kijken die er tegenaan? Nou ja, voor hun gaat het morgen allemaal beginnen. Want uh, dan is de eerste training dus van koning Otto. Vandaag hadden ze een dagje vrij. En uh, ja, ze gaan uh, heel hard toewerken naar al een hele zware wedstrijd... komend weekend tegen Augsburg. Die is dan ook onderin. Dus het zal meteen een degradatiekraken worden. En Reago heeft zelf al gezegd met harde hand te gaan regeren. En iemand die regel niet beacht, dan moet we dat vooral zeggen. Dann... Oh, wie kunnen ze het gewoon waar? Alle. Alle müssen ihren, ihr Ego in den Hintergrund stellen und sie haben, die haben hier einen Vertrag unterschrieben, verdienen wahrscheinlich nicht so schlecht. Ich habe das noch nicht gesehen und äh, da sind sie in der Pflicht. Nou ja, het is duidelijk. Uh, hij zegt eigenlijk, ik ga alles bepalen de komende tijd hier. En wie daar niet uh, aan meewerkt, moet vrezen voor zijn positie. Hij verwacht een uh, positieve houding van de spelers, omdat hij vindt dat dat hun plicht is. Ze verdienen immers genoeg en er is geen ruimte voor ego's in de selectie, uh, zegt hij. Nou, de bijnaam van Rehagel in Duitsland is de democratische dictator. Zijn wil is wet binnen een club. Nou ja, het is maar afwachten natuurlijk of de spelers dat zullen pikken... en dat zijn manier van werken niet te veel verouderd is. Ja, nou heeft hij alle aandacht naar zich toe getrokken. Hè? Um, dan denk ik, dat kan ook heel. Helemaal negatieve uitpakken straks. Ja, daar heb je gelijk in. Het kan natuurlijk ook zomaar ontslaan. Kijk, uh, het grote voordeel is dat Rehagel uh, voorlopig alle aandacht opeist natuurlijk. Uh, nou, dat moet een beetje de druk wegnemen bij de spelers. Nou ja, in principe gaat hij als een soort toezichthouder functioneren. Niet echt als een veldtrainer. Hij heeft twee assistenten, Tretjok en uh, Kovic. Die zullen het werk op het veld moeten gaan doen. Nou, ik moet nog zien hoe dat in de praktijk zou gaan, eerlijk gezegd. Want Rehagel lijkt me nou niet iemand die rustig vanaf de zijlijn blijft toekijken. Ook al is hij al 73. Maar goed, het allerbelangrijkste zijn gewoon de resultaten. Want ja, als die uitblijven, dan is de euforie over Rehagel denk ik ook weer zo verdwenen. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel een status te verliezen. Hè? Een goede naam, want hij heeft natuurlijk successen geboekt. Uh, als dit op een mislukking uitdraait, dan zou ja, zijn uh, carrière wel eens op een, uh, op een, op een ja, valikante misser kunnen uitdraaien. Ja, nou, daar zei hij toevallig nog wat over in die, in die persconferentie gisteren toen hij werd voorgesteld. Hij zegt eerlijk gezegd, deze drie maanden die zullen mijn carrière natuurlijk geen negatieve namen bezorgen. Want ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt. Dus daar, daar is hij niet zo bang voor. En uh, ja, hij ziet het vooral echt als een mooie uitdaging. Nog drie maanden een club waar hij vroeger gevoetbald heeft, Hertha, uh, in de Bundesliga houden. Dus nee, hij is volgens mij zelf niet bang uh, dat hij echt een hele slechte naam gaat overhouden aan dit avontuur. Nou, morgen de eerste training onder uh, koning Otto, onder uh, Otto Rea. Hagel, uh, hoe staat het met de belangstelling? Want leeft het allemaal een beetje in Berlijn? Ja, ja, absoluut hoor. Ja, je, je merkt echt, Hertha-fans zijn echt bezig met, ja, met deze man. Reha ook heeft natuurlijk een gigantische reputatie. En ja, de Hertha-fans uh, uh, uh, hebben een zo verschrikkelijk zware tijd achter de rug met al die nederlagen. En helemaal afgezakt nu dus naar de 15e plek. Nou ja, vandaag in de, in de Berliner Zeitung, een grote krant hier in de stad, werd opgeroepen ook morgen vooral naar de eerste training toe te komen. Het is een training in het openbaar, want de rest van de week zou Hertha vooral achter gesloten deuren trainen. Ja, dus ik verwacht heel veel fans. Ik verwacht ook heel veel mensen. Media En ja, dat allemaal voor hem, voor koning Otto... die morgen waarschijnlijk aan zijn laatste kunstje als trainer gaat beginnen. Maar ja, zeg nooit nooit, hè. We gaan het allemaal zien. Otto Rehaagel dus bij Herta BSC. Tim de Wit, dankjewel. Dan hebben we hebben nog een uitslag uit Spanje voor u. In de Primera División werd nog een wedstrijd gespeeld. Real Zaragoza verloor thuis van Real Betis met 2-0. Zaragoza blijft laatste. Dus zo verrassend was dat verlies niet. Met vijf punten achterstand op Sporting Gijon. Betis heeft 14 punten meer dan Zaragoza. En Erik Pieters heeft zijn rentree gemaakt op het voetbalveld. De linksback van PSV speelde een uur in de wedstrijd van jong PSV bij jong A7. Pieters stond buitenspel sinds hij in oktober een vermoeidheidsbreuk en zijn rechtervoet opliep. Jong PSV verloor de wedstrijd in Alkmaar trouwens met 2-1. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Eva Jinek.